4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klanten van de Rabobank kunnen sinds 8 uur vanochtend... niet internetbankieren door een storing. Vannacht werd onderhoud gepleegd aan de servers... en toen is er iets misgegaan. De Rabobank zegt dat de storing landelijk is. Technici proberen de oorzaak te achterhalen... maar dat is dus nog niet gelukt. Het is de tweede storing bij de Rabobank in één week. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... heeft in gesprekken met Israël en de Palestijnen... niet voor een doorbraak kunnen zorgen. Wel zijn de partijen volgens hem dichter bij elkaar gekomen. Het heropenen van de vredesbesprekingen ligt binnen handbereik, zei Kerry. Hij pendelde de afgelopen dagen heen en weer... tussen de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. In Egypte zijn tienduizenden mensen op de been... om te protesteren tegen president Morsi. Precies een jaar geleden werd de leider van de moslimbroederschap gekozen. De demonstranten vinden dat Morsi heeft gefaald... en willen dat hij nieuwe verkiezingen uitschrijft... Het leger houdt zich op de achtergrond, maar heeft al speelt op ingrijpen... mochten de betogingen uit de hand lopen. De grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië is gewonnen door Nico Rosberg. De Duitser profiteerde op het circuit van Silverstone... van het uitvallen van wereldkampioen Sebastian Vettel. Tien rondes voor het einde. Vettel leidde op dat moment de race. Mark Webber werd tweede, Fernando Alonso derde. De race stond in het teken van vier mysterieuze klapbanden. Een deel van de wedstrijd reden de wagens achter de safety car. Marianne Vos heeft in de eerste etappe van de Ronde van Italië direct de roze leidersstruif veroverd. In de rit werd Vos tweede, maar ze had genoeg bonificatiesekonden gewonnen om aan kop te gaan in het algemeen klassement. Marianne Vos won de Giro voor vrouwen vorig jaar met overmacht en is ook dit jaar de grote favoriet voor de eindzegen. Het weer geregeld zon, vooral in het westen. Het is 18 tot 22 graden. Morgen wisselen wolken, zon en enkele buien elkaar af. De meeste zon in het zuidoosten. En dan wordt het 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journal. ANWB verkeersinformatie viel op de A1 naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen de Avrit Gooimeren en Oost over 5 kilometer. En ook 5 kilometer viel op de A2 naar Bos Utrecht. Tussen Kerkdriel en Waardenburg. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A7 vanuit Amsterdam in de richting van Horen... tussen Purmerend Noord en Avenhoorn, 2 kilometer. Aan de andere kant op staat er bij Horen ook 2 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Dan de A7 op de Afsluitdijk richting Friesland. Het staat er al lange tijd stil... tussen Brezaandijk en de Lorenzluizen over 4 kilometer. Er zijn problemen met de brug bij de Lorenzluizen. Dus richting Friesland is de Afsluitdijk op dit moment afgesloten. Richting Noord-Holland is de weg wel gewoon open.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 Geo Lippens, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Wielaert, Steven Daanenboudt en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we zitten in de tweede etappe van de Tour. We finishen vandaag in Ajaccio. dat is de plaats waar um, Napoleon ooit geboren is. En het schijnt in honderd edities van de Tour een van de mooiste aankomsten aller tijden te zijn. En ook mooie wielersport, GIO. Ja, zeker. Dat kan ik ook wel bevestigen. Hoewel ze in het peloton toch redelijk rustig naar boven rijden. Ja, strak tempo. Het zijn vooral de mannen van FDG.fr, zo moet je ze tegenwoordig noemen. Maar ik blijf ze maar gewoon FDG noemen. Die voeren het tempo aan in het peloton. En uh, daarachter ja, daar rijdt een grote groep renners op 3 minuten en 30 seconden. Marcel Kittel onder andere. De drager van de gele trui die in de problemen is gekomen. Maar dat is niet zo verwonderlijk. Hé, hey, en wat gebeurt er nu? Een materiaalprobleem bij uh, de koploper bij k 3 Dat is toch wat, zeg. Dan denk je als eerste boven te komen op die klim, op die Col de Visavona. En dan loop je ketting van je versnellingsapparaat af. Ja, en nou is het peloton heel dichtbij. Maar ze maken geen aanstalten om hem echt te grijpen als die... Als hij nog even doorsprint dan moet hij nog even doortrekken trouwens ook maar dan is hij misschien toch als eerste boven Met z'n tweeën, Tina Turner, David Bowie, tonight. K3, pech, maar is hij toch nog uit de greep van het peloton weten te blijven? Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Hij is nog uit de greep van het peloton weten te blijven, maar daar wordt op dit moment wel gereageerd door een man van Europcar En dat is een klimmer van statuur hoor, een man die goede Tour de France's heeft gereden de afgelopen jaren. Pierre Rolland, ploeggenoot dus van Thomas Veuclair... won ooit de etappe naar Alpe d'Huez. En hij is toch wel uh, een man die uh, ja, hier de puntjes wil wegkapen. En die denkt, ja, die K3 die kan dan wel pech hebben gehad. Maar uh, ik laat hem toch niet zomaar vanavond in de trui rijden. Want er zijn gewoon extra punten te verdienen natuurlijk op die klim... van de tweede categorie. Vijf punten voor de eerst aankomende. Ja, en dan uh, wordt het toch een heel ander verhaal, hoor. Hij is nu al uh, bij K3 gekomen, Pierre Rolland. En dan maar eens kijken wat er gebeurt... Uh, die twee Fransen bij elkaar, K3, die zie je gewoon schudden met het hoofd. En die denkt: ja, dit is niet fijn hoor, dat deze man erbij is gekomen. Het peloton zit daar vlak achter. Het is de grote vraag, wie zitten er nog allemaal in het peloton? We zien hier Federico zien we lossen uit het peloton. Dat is toch ook wat. Kruipel hebben we al zien lossen samen met Sep van Marken. Maar uh, dat doet er natuurlijk allemaal niet toe. Want de strijd is nu ontbrand aan de voorkant. Want we krijgen weer een man van Soja Sun die erachteraan strijdt. Sebas, jij ziet de nieuwe koploper rijden. Nou, ja, die zagen we net heel even. Maar wij zijn al uh, over de top heen gestuurd. En dat heeft alles te maken met uh, de veiligheid. Ik denk dat uh, men bij de toerenorganisatie... Ook wel ietsje zenuwachtiger is geworden Na alle gebeurtenissen gisteren. Veiligheid gaat natuurlijk boven alles. Wij zijn dus met de motor alvast over de top van die Visavona... naar de andere kant van de top. Daar knokt dus nu met name ook die Pierre Roland voor die punten. De belangrijke punten voor de bergtrui. Dadelijk nog één kootje in de finale. Maar dat is weer een klim van derde categorie. En we rijden zojuist een hoek om aan het begin van die afdaling. En hebben we hebben een prachtig vergezicht op dat dal in de richting van Ajaccio. En dan die hele grote brede baan. Het is nog net geen snelweg, want niet overal is die middenberm. Maar daar zie je die weg helemaal naar beneden slingeren... in de richting van die laatste beklimming en in de richting van de finish. Nog één kilometer zijn er volgens mij te klimmen voor Pierre Roland. -Gio. Nog iets minder zelfs. Pierre Roland is nu binnen die kilometer. Hij rijdt nu alleen aan de leiding. Het peloton dat zit op 20 seconden en het tempo daar wordt gemaakt... door Vasilie Kirienka. Die weten we, daar weten we van dat hij ongelooflijk lang en ongelooflijk hard op kop kan rijden. Ik denk dat hij in Parijs niet in een etappe het wereldrecord op kop rijden heeft verbeterd. Want hij reed hij wel 50, 60 kilometer lang op kop van een peloton om maar te zorgen dat zijn kopmannen in de buurt bleven van de vluchters. Kirienka dus op kop van het peloton. Betekent wel dat het tempo gewoon strak ligt. Dat er niet echt heel hard omhoog gereden wordt daarachter. En dat betekent dat Pierre Roland nu in ieder geval dat doek in zicht moet hebben. Want de weg vlakt wat af. Dat hij het doek in zicht moet hebben. Dat hij zometeen op de top komt van die Col de Vona. En dan pakt hij die vijf punten. En dan weten we dat er achter ja, twee man zijn daar. Het is de kopman van Sauer, Bries Feiju. Die kennen we ook nog wel. Een etappe in de Pyreneeën in zijn debuutjaar. Toen hij echt opzienbaarde met de manier waarop hij berg opreed, reed. Toen won hij die etappe. Dat was allemaal een beetje in de schaduw van het gevecht van de Grote. Maar Veu werd toen toch wel een naam in het wielrennen. Hij kwam later nog bij Vacan Soleil. Is inmiddels dus de kopman van Sauer. En nu komt Pierre Rolland door... Of... Over dat, onder dat doek door bij die bergsprint. En probeert K3 het sprintje te winnen van Bries Veiju. Ik denk dat uh, dat kansloos is. Of Veiju moet niet meer verder aandringen. Zeven dus even kijken wat daar gebeurt. Want als hij dat sprintje wint. En ik denk dat hij het gaat winnen. Veiju zal hem wel later gaan. Jawel dat doet hij ook. Dan pakt uh, die K3 ook nog wel weer wat punten. Drie punten. Hij had er al twee. Staat op vijf. En staat daarmee op eenzelfde punten totaal. Als de man die als eerste over de streep kwam op die berg. Dus dat betekent. Het gewoon dat we twee leiders hebben voorlopig in het bergklassement. Roland en uh, K3, die gaan aan de leiding. Maar we krijgen zometeen nog een klimmetje van de derde categorie. Daar wordt het misschien beslist. Het peloton komt nu ook over die streep. 34 seconden is de achterstand. We hebben nog 60 kilometer precies te rijden. Dan staat de hele stand van zaken in de koers. Bart Voskamp kijkt met ons mee. Um, van tevoren werd gezegd, Bart, deze etappe is voor avonturiers. Het lijkt erop toch uh, dat alles weer bij elkaar komt, hè? Ja, ik, ik had zelf ook wel ingeschat dat het uh, in ieder geval een uh, sprint wordt van een selectief groepje. Ze zijn nu, uh, ondertussen zijn ze de tweede categorie over. Dus het, ja, het zwaartepunt is geweest en uh, je zult alleen zien, in de finale ligt nog een derde categorie. En daar zullen vluchten nog proberen weg te komen tegenover de, de sprinters en de ploegen daarvan die het bij elkaar houden. Dus wat dat betreft uh, blijft het nog een beetje open. Ja, um, uh, één ding kunnen we wel vaststellen, Kittel rijdt morgen niet meer in het geheel. Nee, hij zal vreselijk hard naar beneden <laughs> moeten rijden om dat goed te maken. Maar ja, goed, je weet het nooit. Uh, kijk, Sky heeft nu tempo uh, overgenomen voor de afdaling, voor de veiligheid van Froome. Dus daar gaat het niet stilvallen. En dan, uh, ja, dan zitten ze al zo snel naar de finale dat het... Uh... Eén streep naar de finish wordt. Nou, opvallend is vandaag weer Boom mee in een groepje uh, vluchters. Gisteren ook al. Uh, dat was wel eens de kritiek hè, op de voormalige Raboploeg. Dat die nooit mee zaten. Nee, dus uh, ja, verandering van shut uh, doet goed. Nee, Boom is altijd wel een aanvallend renner geweest. En uh, hoorde ik hoorde gisteren ook verhalen van... Ja, het stom dat ze niet vol doorrijden tot de finish. Nou, het blijkt nu dat het misschien toch goed is, want hij had vandaag toch nog de kracht om nog een keer mee te gaan. Het is natuurlijk ook zinloos om maar doelloos vooruit te rijden om het vooruit te rijden. En Zeker het Kaliber Boom die heeft dat niet nodig, die heeft gewoon resultaten nodig. En vandaag gaat hij weer de kans, dus uh, kijk hij is een vorm. En uh, als je dit gewoon doortrekt, dan komt er vanzelf een keer wel een uh, resultaat uit. Um, over 58 kilometer is uh, de finish in uh, Ajaccio en voorlopig dus de afdaling van de Col de Vita Vona. Zomer. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France. van de Broek, oftewel Milo Little in de middel. Het top 100 moment van Rob Harmeling. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Ook jij hebt uit 100 historische fragmenten een keuze gemaakt. Uh, u kunt dat thuis zo ook doen, hè? via nos.nl slash tour. En laten we even een stukje luisteren van het moment dat jij koos, Rob Harmeling. Ja. Wat is het voor een gevoel om Eric Merckx los te rijden? Ja, hij is wel een uh, formidabel gevoel natuurlijk, want als je de keizer van de wielersport... en hij is nou uh, een klein beetje ontroond, kan je wel zeggen... Vertel eens precies hoe ging dat? Ik had zo'n 30, 40 meter voor de zaadfietsen met zijn kop en ik zat in het wiel. Ik dacht, ik moet het naar elkaar naar me toe fietsen. Als ik terug heb, heb ik een keer deimereerd, maar hij kwam er niet toe. En op anderhalve kilometer ben ik zelf gedimereerd. Vandaag heb ik, denk ik, de onstuimig geweest minst rit. En ik heb het een beetje betaald op het laatste. Ik had toch van naar beneden kleurman uh, tot bijna boven de pietdoom all alleen maar aan de leiding gereden. En toen was het nog maar alleen zoetemelk en nog eens bij mij waren. En dan waren het toch allemaal gelost. Uh, op een, een klein twee kilometer van de meter toen is zoetemelk weer gesprongen. Wat is er met die meek gebeurd? Is die zwakker geworden of zijn de concurrenten sterker geworden? Ik dacht de concurrenten sterker geworden zijn. Ja, de laatste was Joop Sloetermelk. geworden, Eddie Eddy Merckx natuurlijk. Het ging een beetje over de rivaliteit tussen dus, dus, deze twee. Waarom vind jij dit het mooiste fragment, Rob? Ja, ik vind het zo mooi. Kijk, ja, Joop is, is gewoon uh, een van de beste Nederlandse renners ooit. En uh, een heel bescheiden iemand. En die dan zegt van... Uh, ja, ik heb de keizer een klein beetje omdroomd. En dan Merckx die dan zegt... Ja, hij heeft in mijn wiel gezeten. Nou ja, in het wiel zitten. Dan klapt wel een klein beetje Maar bergop. op. heeft er heel weinig zin, kan ik je melden. En helemaal bij een... Uh, Korte stille beklimming was de pu dom en uh, hij heeft daar gewoon merkjes over En uh, Het mooie is dat ik die verhaal zelf van Jogerd mogen horen, dat is natuurlijk uh, dubbel zo mooi. En het trieste daarvan is dat hij het jaar later nog sterker was... en door een grote val uh, eigenlijk het uh, uh, seizoen heeft moeten missen daarna... en nooit meer zo goed is geworden als voordien. En dat uh, heb ik alleen maar van verhalen van zijn concurrenten... zoals van uh, Henny Kuiper mogen horen. Dus uh, Joop Soutman heeft natuurlijk gelukkig eenmaal de Tour gewonnen... maar daar had veel meer in gezeten. Ja, en jij zegt van het was gewoon een goede uh, aanpak van hem... Uh, want uh, Merks beschuldigde hem in feite van linkerballen daar op de Puy de doom ja, maar volgens mij kun je op niet linkerbal op vlak. Dan kun je inderdaad in het uh, zitten en dan heb je gewoon heel veel uh, gemak van... Uh, met gewoon minder weerstand. Uh, dus, uh, maar ber bergop voor ieder voor zich. Uh, daar heeft niet zoveel zin, hoor. Dan, daar daar heeft ook wel bij kunnen blijven bergop. <laughs> ja. Gelul is de klas van Bergs, die, die, die, die, die gewoon... Uh... Ja, niet, niet tegen zijn verlies kon. Ja. Dat is ook goed. Een, een, een, een toprenner moet niet tegen zijn verlies kunnen. En Merk, ja, er is geen beter dan Merckx. Die kon gewoon niet tegen zijn verlies. Maar hij werd gewoon overklast Die ja. dag klaar. Maar eigenlijk een beetje een zwak verweer dus van hem. Hij had, gewoon, had zich er gewoon met respect moeten tonen, min of meer. Ja, maar dat, dat had hij niet. dat bij niet. Dat kan ik perks wel hebben. Die, heeft zoveel, die man heeft zoveel gewonnen, ja. maar die, elke koers reed hij weer als zijn eerste. En hij zou zeggen, zijn man met zoveel ervaring, uh, dat je zegt, ik ben op stuitme geweest, ja, hij zou op een, een gegeven moment wel beter moeten weten. Hij kende de, de toer als een broekzak, dus hij weet precies hoe hij dat varkentje moet wassen. Maar ja, merk ze toe, dan hij altijd ook met, met zijn hard koersen, en dan ben ik al gauw om, natuurlijk. En ja, hij kon niet zeggen ze verlies, nou dat vind ik geen slechte nee. eigenschap. En, je moest kiezen uit die honderd fragmenten. Ik weet, stond er eigenlijk iets van jou zelf bij of niet? Ja, de, mijn eigen overwinning. Ah, Oké, okay, dat stond er wel bij. <laughs> ja, dat is dan helemaal knap dat je die niet kiest. Oké. Okay. Ja, toch? Nou ja, maar ik word af en toe gewoon moe van mezelf en zou ook maar <laughs> van mezelf gaan kiezen. <laughs> Want dat is ook, neem ik jouw persoonlijke tour moment dan toch in die honderd in jaar? Of in die honderd edities? Ja, nee, nee, voor mij, uh, toen ik de eerste keer de Tour reek, ik heb maar drie Tours gerekend mijn vrij kort prof, is maar uh, zeven jaar, met, met mijn eerste tour kneep ik echt in mijn, in mijn arm van, maar hier sta ik dan als klein jongetje, toen ik mijn met mijn vader op vakantie ging, keken we de Tour en dan in één keer rij je er zelf en als je daar gewoon een jaar later in etappe wint, dan is dat, ja, daar komt er komt wel een jongensdroom uit, kan ik je melden, inderdaad. Ja, ja ik kan me dit iets Je voorstellen, ik hoorde je van de week echt zeggen, ik, ik, ik weet niet meer in welk programma, want je zit tegenwoordig overal, uh, ja. maar dat je ook na die overwinning gelijk dacht van, nou ja, dit is het dus. Ja, nou, nou, eigenlijk, je, je droomt daar heel je leven van en, en, en dan haal je zo'n uh, grote vis binnen en dan eigenlijk, ik, ik kwam, ja, ik denk misschien te veel. <laughs> en dan denk je, nou daar sta je dan weer wel, dan heb je dat dan, weet ja. je wel. Ik, wel. ik kan wel naar huis, zo. Nee, nee, ik ben niet of ik er klaar mee was, maar... Uh ja het is allemaal het gaat allemaal zo snel je hebt ook geen tijd om het te vieren je kunt met een met, met met je beste vrienden met je vrouw met met met met je kinderen soorten je kunt niet niet echt, uh, echt uitbundig vieren ook dus uh, het gaat gewoon keihard weer verder ja. en misschien dat dat een rol was maar ja ik ik ik, ik geniet er nou veel meer van als toen ja. maar daar is volgens mij alle daar hoor ik alle spotten zeggen dus uh... Ik kan me iets bij voorstellen. Nou, geniet van de Tour 2013. Het heeft alles in zich volgens mij om, om een mooie editie te worden. En dank dat je even aan de telefoon kwam, Rob Harmeling. En zoals gezegd, iedereen kan dus stemmen op zijn favoriete fragment. Ga daarvoor naar nos.nl slash tour en kies uw moment van die 100 filmpjes. Terug naar de Tour 2013 met Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Er wordt hard gedaald door het peloton. Het peloton waar we zojuist Krijenka lang op kop zagen rijden. Met de man met het rug nummer 1 in zijn wiel hij En dat er een half hoofd bovenuit. Want hij is boomlang natuurlijk. Christopher Froome, de grote favoriet voor deze Tour de France. En die rijdt op een plek waar hij zo weinig mogelijk risico loopt. Terwijl we nu ook anderen weer aan de leiding zien rijden. En dan weten we ook dat in elk geval... Even kijken hoor, Peter Sagan. Hij is het niet, maar hij zit. Daar in het wiel daarachter. Daar in de buurt van Cadel Evans. Ja, die heeft toch wel zijn zinnen gezet op deze etappe. Ik dacht heel even dat Sagan zich naar de kop van het peloton had gewrongen. Om misschien wel in de afdaling al een gaatje te slaan. Maar je ziet dat peloton dan enorm uitrekken. Over die lange, brede, maar wel heel kronkelige weg. Ik zei het al, een snelle afdaling. Niet al te technisch. Maar af en toe is het wel even oppassen geblazen. We hebben ook een lekker band van de kopman van AGDR. Jean-Christophe Perrault. Goede klimmer ook. klasse klassemensrij. Maar die probeert nu uh, aansluiting te krijgen bij dat peloton. En nog even voor alle duidelijkheid. We weten dat er een grote groep rijdt met al die truien erin van deze Tour. Groen rijdt erbij Christophe. Geel rijdt erbij Kittel. Wit rijdt erbij met Van Poppel. En de bolletjestrui die rijdt er ook bij met Lobato. Verder Cavendish. Noem ze allemaal maar op. Greipel. Die zitten allemaal in die groep. Zes minuten en 33 seconden is de achterstand van die groep. Die komen daar dus nooit meer bij. Het peloton is in de buurt van de koploper. 10 seconden nogmaals, Bas. In de buurt dus van, van Pierre Rolland. Dan ben ik eigenlijk benieuwd of Kadria van Juden nog tussenrijden. We konden ze net nog wel eventjes zien rijden. Maar daarna zijn we ze even weer uit het oog verloren op die racebaan naar beneden. Gisteren was de Titi van Assen. En dit heeft er ook wel wat weg van een circuit. Prachtig, van dat hele donkere nieuwe asfalt waar die witte lijnen op zijn getekend. Dat is dan wel soms nog eventjes opletten. Maar het is gelukkig droog. Omstandigheden zijn prima voor Pierre Rolland. Die zich zo nu dan ook gedraagt als een motorracecoureur. Tengere jongen uit Frankrijk. Tenger gezicht ook. Heel dun gezicht heeft hij. En hij boog zich zo nu dan helemaal voorover. Diep voorover gebogen in dat kromme stuur van zo'n wielrenfiets. Hij miste dan eigenlijk alleen nog maar een kuip. Als je dat er nog op zou zetten, dan zou je helemaal denken dat je naar een motorrace zit te kijken. Pierre Roland heeft nog maar 15 seconden. Gaat dadelijk een gedeelte oprijden waar de weg echt vier banen breed wordt. En dat is allemaal ook in het voordeel natuurlijk van het peloton. Ook nog eens gezien het feit dat de wind hier toch wel in het nadeel waait voor Pierre Rolla. Zeker wanneer je echt in een open gedeelte komt. Daar waait de wind toch schuin tegen. En dat is jammer voor de eenzame koploper Rolla. Dus nog maar 15 seconden voorsprong op het peloton. In die lange, lange, lange afdaling van de Col de Vitsa voornaam.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 Misschien, weet ik, Spanje als beslaag in me bed. Wapen, we slachten niet. Ik ga all stiekem terug. De yes. lucht weg Adam Jurits van de Counting Crows. Dat was Holiday in Spain. Het is bijna oh, half vijf. Dit is Radio 1. Hier is het NOS Journaal. Geert Kluk. De Amerikaanse president Obama heeft in Zuid-Afrika... een bezoek gebracht aan Robben-eiland... waar Nelson Mandela 18 jaar gevangen zat. Ook de huidige president Jacob Suma heeft vastgezeten... op het gevangeniseiland voor de kust bij Kaapstad. Obama bekeek de cel van Mandela samen met zijn vrouw en dochters. De Amerikaanse president sprak gisteren in Johannesburg... met familieleden van Mandela die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Obama maakt een achtdaagse rondreis door Afrika. In het noordoosten van de Verenigde Staten is grote overlast door aanhoudende regenval. In de staten New York en Pennsylvania zijn rivieren buiten hun oevers getreden... en huizen weggespoeld. Twee mensen worden vermist. Voor veel mensen is noodopvang geregeld. De autoriteiten in de regio hebben de inwoners gewaarschuwd... om alleen in uiterste noodzaak de weg op te gaan. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft in gesprekken met Israël en de Palestijnen geen doorbraak bereikt. Wel zijn de partijen volgens hem dichter bij elkaar gekomen. Kerry pendelde de afgelopen dagen tussen de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. De Palestijnen willen onder meer dat Israël stopt met bouwen in de bezette gebieden. Netanyahu zegt vandaag dat Israël geen voorwaarden stelt aan vredesonderhandelingen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Met Gerrit, Hiemsdag. Gerrit, bedankt voor het mooie weer alvast van vandaag. Ja, heel graag gedaan. want Het is inderdaad heel lekker weer op veel plaatsen. Met veel zon alleen landinwaarts, daar valt het nog een beetje tegen. Daar zijn stapelwolken. Maar vanavond verdwijnen die voor het grootste deel. En eindelijk eens temperaturen rond 20 graden vandaag. Vanavond wakkert de wind aan uh, aan de kust na zo'n 5. Maar verder blijft het aangenaam weer vanavond. Vannacht drijven er dan vanuit het westen wat wolkenvelden binnen. In de kustprovincies zou het zelfs wat mistig kunnen worden de temperatuur daalt naar 12 tot 14 graden. En morgen trekt een zwak front over. En dat betekent dat het westen en noorden veel bewolking hebben. Daar kan ook een beetje regen vallen, vooral in het noorden. In het oosten en zuiden zijn zonnige perioden. En daar blijft het ook droog. De temperatuur loopt morgen uiteen van maximaal 17 graden in het noordwesten... tot 22 in het zuidoosten. De wind waait morgen uit west tot zuidwest. Is matig kracht 3 tot 4. In het gebied vrij krachtig windkracht 5. En dinsdag is het mooi weer. Droog, de zon schijnt. Het wordt 19 tot 25 graden. Woensdag is het bewolkt met enige tijd regen. Maar daarna keert het aangename zomer weer terug... met geregeld zon en temperaturen boven 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. Het staat vooral vast op de A7, de afzuidijk richting Friesland. Het staat er al zo'n anderhalf uur stil voor de Lorentzluizen. Er staat nu vijf kilometer... De brug vertoont kuren. In de richting van Friesland gaat hij niet meer dicht. Het is ook niet gelukt om hem te repareren. Ze gaan nu de middenvangrail eruit halen. En dan gaat het verkeer over zo'n kleine drie kwartier... in beide richtingen over de andere weghelft. Verkeer wat nu nog vanuit de Randstad naar Friesland wil... kan het beste via de Flevopolder rijden. Dus langs Almere en Lelystad. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is er een ongeluk gebeurd. Er staat tussen Knopendel en Bees drie kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Brabant naar Utrecht kan het beste via Horkam ride. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir on et on a vu on fleur. T'as voulu voir en et on a vu en bourge, j'ai voulu voir en on a revu en bourge, j'ai voulu voir ta soeur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as pu aimer Vierzond, on a quitté Vierzon. T'as plu, mais Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plu, mais Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plu, mais Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir verre, on a vu que c'est Faubourg. T'as plu, mais ta mère, on a quitté ta soeur. Comme toujours. Mais, je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais, je te préviens J'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai en Paris, on a vu Paris, t'as voulu voir du tauron et on a vu du tauron J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien, t'as voulu voir Hortense, elle était dans le cantal, je voulais voir Bizan et on a vu Pigalle à la gare Saint Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Par hasard, t'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer du taureau, on a quitté du tauron. Maintenant, je confonds ta sœur et dans mon Valé. Rien de ce que je sais quand j'irai plus dans le Cantal et tant pis pour ce que j'ai vu pigaler la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel chaud je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, caille, caille, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesul T'as voulu voir Onfleur et on a vu Onfleur. t'as voulu voir en et on a vu en J'ai voulu voir en on a revu en J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon Chauffe, chauffe, chauffe, t'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul T'as plus aimé Onfleur, on a quitté Onfleur. t'as plus aimé en on a quitté Hour, t'as voulu voir en on a vu que c'est faux pour t'as plus aimé ta mère on a quitté sa sœur Toujours chauffer les gars Mais je te le redis, hey, Je n'irai pas plus loin Mais je te préviens J'irai pas à Paris D'ailleurs j'ai en De tous les flancs De la valse musette Et de la cornéon T'as voulu voir Paris On a vu Paris T'as voulu voir du ton Et on a vu du ton ik wilde Bertelsen, ik wilde Montalais. Ik wilde Bertelsen, ik wilde Bertelsen, ik wilde Bertelsen, ik wilde Bertelsen, ik wilde Bertelsen, Jacques Brel. Jacques Romain, Georges Brel is vandaag de tourartiest En dat was Vézoul uit 1968. Wie won toen ook alweer de toeren? Huiskamervraag even, hè, Gil, Jij mag niet meedoen? Nee, we laten hem gewoon even open. Uh, ...maar ik kijk naar het peloton... ...en uh, ja, de toerwinnaar van dit jaar... ...zal ook uh, lastig te voorspellen zijn... ...natuurlijk hebben we de favorieten... ...natuurlijk is het uh, Froome versus Contador... ...en de rest, maar uh, ja, wat er allemaal bij de rest gaat zitten... ...dat zal heel spannend worden vandaag in elk geval... ...geen etappe waar alvast een tikje... ...wordt uitgedeeld in het algemeen klassement... Alhoewel, je weet het nooit... ...met dat bergje van de derde categorie op het eind... ...en dan toch ook wel weer die lastige aankomst... ...straks uh, in Ajaccio ...als ze langs de kust gaan rijden... ...en als ze dan ook... Ook, uh, ...toch nog uh, flink wat windschuin van opzij gaan krijgen in die laatste 12 kilometer. Want op het moment dat ze bij de grote haven van Ajaccio aankomen... ...dan moeten ze nog 12 kilometer langs de kust rijden... ...om uiteindelijk hier op die landtong uh, aan de finish te komen. Ik zie nu trouwens dat uh, Marcel Kittel, ook uh, met Johnny Hogeland, onder andere... ...met Lobato de bonnetjes trui dragen, dat die hebben aangesloten bij een grotere groep renners. Maar die groep die rijdt nog steeds op flinke achterstand. Daar zit de groene trui zien. Daar Christophe zitten. En zo schuiven we langzaam naar voren om iedereen te uh, aanschouwen. Daar zal Gruipel er ongetwijfeld ook bij zitten. En die groep die rijdt dus op dit moment op 6 minuten en 35 seconden. En daar weten ze dat uh, zij vandaag niet meedoen om de etappen zeggen. Maar ze hadden waarschijnlijk anders verwacht als ze gekeken hadden naar het parcours. 6.35 dus de achterstand op dat peloton. Ja, ik probeerde het net in te schatten. Een mannetje of 70, 80. Misschien zijn het er wel 100. Het is heel moeilijk te zien. Maar het is Echt nog wel een beetje de helft van het uh, echte peloton dat van start is gegaan. Sebasta, voor het peloton. Wat krijgen ze nu voor de wielen? Ze krijgen uh, ja, nog steeds die, uh, die lange afdaling. En dan richting die korte salario, die laatste klim dus van de uh, derde categorie. En dat is echt een lastig ding, één kilometer lang. En ja, dat kan je echt vergelijken met zo'n typisch Italiaanse klim. Zoals we in de Giro vaak ook zien, uh, zo in de finale. Zo kort, maar hele krachtige klim à la de Poggio... Uit Milaan-San Remo. Dus daar zal dat peloton. inderdaad nog wel zo'n 70, 80 renners groot. Maar we zaten er echt net voor. Dus dan zie je ze ook natuurlijk van voren wat moeilijker inschatten. Dus dat peloton zal daar uh, verder. Uh, uh, weer uit elkaar gaan spatten. Ik ben benieuwd trouwens waar John Degenkolp uithangt. Zit er volgens mij niet bij in dat uh, eerste gedeelte. Maar ik heb Degenkolp ook nog niet horen noemen. Uh, via het informatiekanaal van de ASO. van de Tourorganisatie. in de groep van Kittel. Want ja, uh, Argos Simano heeft meer natuurlijk natuurlijk dan alleen maar Marcel Kittel die nu in het geel rijdt. Ze hebben ook nog die andere Duitser, John Degenkolb, die uh, over het algemeen iets beter kan klimmen en die uh, een paar weken geleden tegen Steven Dalenbout, onze collega, al zei dat dat toch wel de ultieme droom zou zijn voor Argos in deze tour. Kittel het geel op dag 1. en dan Degenkolb die de gele trui op dag 2 zou overnemen. Nou, dan moet hij eerst in ieder geval terugkeren in dat eerste grote peloton die bezig is aan dat uh, lange stuk. De weg loopt niet meer zo snel naar beneden als in het begin is nog wel steeds breed genoeg, maar hier merk je al dat de wind een grotere rol gaat spelen. En die wind komt hier schuin van voren. Bart Voskamp, kan je dat nog eens even uitleggen? Dit is eh, niet een aankomst voor de typische sprinter, zoals eh, bijvoorbeeld een Cavendish of zo? Nee, nou ja, ze zitten er niet meer bij, dus ze gaan sowieso nee. natuurlijk niet, niet meesprinten. Uh, en voor die tijd hebben we nog een klimmetje van, uh, nou ja, toch, toch een, een kilometer van bijna 9 geloof ik. Dus je moet De, kunnen sprinten en ook nog een beetje kunnen klimmen? Je moet kunnen aanklampen en je moet kunnen sprinten, maar het kan ook nog zijn dat ze op het klimmetje wegrijden. Dus uh, we zien uh, BMC-man op kop, voor, uh, in ieder geval voor Evans van Voor het allemaal, maar vooral ook voor Gilbert. Ik denk dat hij nog wel wat gaat proberen bovenop. Nou, Sagan die kan en sprinten en die kan op zijn klimmetje mee, nou. dus dat zijn de twee ploegen die, die momenteel op kop rijden. Dus er is eigenlijk nu nog heel weinig van te zeggen wat het gaat worden. Ik schat toch in dat ze gaan sprinten. En okay. dat. ja... Ja, en dat Sagan dan toch wel de hele goede papieren zal ja. hebben. Maar ja, inderdaad, de vraag is waar zit degekopt? Dat, dat stel ik me nou eigenlijk ook nu, uh, die vraag stel ik me ook. Want die en, zou dat ook kunnen? Die zou dat ook kunnen. En uh, ja, of zit hij in het peloton of zit hij erachter? Het peloton is nog zeker 100, uh, 100 man groot hoor, als je van bovenaf kijkt. Dus het kan goed zijn dat hij zich goed verstopt heeft. Ja. We zagen net een, een afdaling. Uh, die, ik denk niet de lastigste afdaling van, uh, van de hele Tour. Dus er komen er nog veel uh, meer. Ik zag gisteren in Volkswagen een pleidooi... om uh, de prijs voor de beste afdaler uh, te, in te stellen. Een, uh, ja. een, een pleidooi. Van Martin Bons, Hij heeft daar ook een boek over geschreven. Ja, ik ja, kan, kan me voorstellen dat het een grap is dat mensen daar risico's gaan nemen dat je een streep onderaan een berg ligt van degene <laughs> die het snels beneden. denkt dat je ongelukken krijgt. Maar, maar, maar heb Je, het bedoel, zit, heb je zou het, uitge... het op stijl kunnen doen. Hè? Je zou het niet op snelheid kunnen doen, je zou het op stijl kunnen ah, doen. Ja. We, we krijgen veel een beeld. Ik zie uh, die, die Roland zie ik net uh, dalen. Nou, die slingert van links naar rechts, die heeft totaal geen stuurvaardigheid. Ja, je hebt echt uh, Marcel Kittel, die lag net bijvoorbeeld heel, net heel mooi uh, plat op zijn fiets met zijn uh, zitvlak nou ja, uh, op, op de buis, en helemaal plat. Ja, je ziet allerlei stijlen. dus wat dat. Betreft. Het is een kunst om te dalen. En uh, ik zou hem wel in stijl doen, niet in snelheid. Dan. Ja. ja. Want Martin Bond zegt: het ja, is wel een prijs voor de beste klimmen, natuurlijk. Maar voor de beste dalen niet. Terwijl je daar toch een hoop kan doen. En dat is echt wel een specialiteit. Want uh, sommigen kunnen het helemaal niet. Nee, nee een, een, daal, een, een afdalen, afdalingrij is belangrijk. Het is voor degene, daar hoorde ik dan bij, die in de afdaling of die in de klimmen gelost waren. En toen destijds met Blijleefs moesten we wat tijd goedmaken. Of op de bus, of misschien proberen in het peloton terug te komen, zodat hij kon meesprinten. Dus ja, wij moesten meer risico's nemen als ze, en harder naar beneden rijden als de gemiddelde renner in het peloton. Uh, als je vooraan zit en je bent gelost uit de kopgroep... en je moet nog even naar beneden, je kunt terugkomen, moet je goed kunnen dalen. Wil je het verschil maken om weg te komen, moet je ook goed kunnen dalen. Dus uh, dalen wordt zeker onderschat, daar heeft, daar heeft hij zeker gelijk in. Nou, nou, misschien moeten we eens over nadenken. Na deze 100 ste editie, gewoon een prijs voor de beste daler. de demi-dieux les royaux ils font des petits ils font des ennuis à l'arrière des dauphins je suis le roi de ce déro à qui sourit la vie Marchez sur l'eau, évitez les péages, jamais souffrir, juste faire émire les chevaux du plaisir. Aux oeuvres, Joséphine, aux oeuvres, Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit. Deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, Ce Rien ne justifie Joséphine La nuit was dat een oze Josephine. We gaan op weg naar Ajacio. Ajatio, ja, daar zitten wij aan de zee. De voorsprong van het peloton op de groep met de gele trui met Marcel Kittel. Die hele grote groep dus is 7 minuten en 2 seconden. En in het peloton ja daar maken ze zich nu toch wel een beetje klaar voor het klimmetje dat ze straks gaan krijgen. Dat klimmetje van de derde categorie. Hij is heel kort hoor. 1,1 kilometer. Maar er zit een heel rotstuk in van 15 procent. En dan denk ik meteen Rodriguez Rodriguez Rodriguez Die kan dat als de beste Wout Pols natuurlijk in zijn goede jaren. Die kon dat ook. Wie weet, misschien kan die het nieuw. Hij heeft natuurlijk een goede terreno gereden daarna die terugval gehad dit seizoen. Maar hij zou ook zomaar weer eens een keer kunnen proberen om mee te gaan zitten. Wout zitten meer Nederlanders in. Daar horen we straks meer over. Maar aan de voorkant daar hebben we gezien Evans en Van Garderen van BMC. Rodriguez zit daar. Froome zit daar. Contador zit daar. Ik heb Albassini gezien. Ook een gevaarlijke klant voor zo'n etappe. Daniel Martin die kan dat natuurlijk ook. Uh, Philippe Gilbert, de wereldkampioen. Zij zitten daar allemaal voor in. Maar inmiddels is Sebas naar de achterkant van het peloton Sebastien, wie zie jij daar zitten wat de Nederlanders betreft? Ik zie in ieder geval uh, Robert Geesink. Het is al even wennen als je dat Belkin-shirt uh, ziet. En uh, daar rijdt een renner van Orica Green in de buurt. Want dat is ja dan weliswaar iets lichter groen. En ook uh, uh, blauw in plaats van zwart. Maar zo met het zonnetje op de ruggen. en zo van achteren dat peloton bekijken. Een peloton dat nog wel behoorlijk groot is hoor. Zo'n 80, 90 man denk ik, schat ik zo in van achteren. Dan uh, is dat toch ze nu en dan een beetje moeilijk. Maar we hebben Geesink zien zitten. We hebben Mollema's zien zitten. En dat gedeelte, dat peloton rijdt dan op dit moment Peraccia. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Of Perakia, want dat zijn twee C's achter elkaar. Rijden we binnen betekent dat we 125,5 kilometer hebben afgelegd. En dat het nog minder dan 20 kilometer is tot die laatste klim, tot die kort, de Salario. En we zagen vooraan één ploeggenoot rijden van Peter Sagan. Eén man in dat groen van Cannondale. En daarachter zagen we een behoorlijke skytrain met Crystal voor Froome in vierde, vijfde positie van dat treintje. Heel attent voorop. Misschien is Froome ook nog wel wat van plan. Je weet het immers, maar nooit. Het is toch een iets meer aanvallende rijder dan Bradley Wiggins was. En zo dendert dat peloton door dat Perakia heen. Heel klein dorpje. Je kan het eigenlijk amper een dorpje noemen. Het is echt een gat hier op Corsica in die prachtige weidse omgeving waar we dus langzaam en zeker in de buurt gaan komen van de kustwind. Waar je nog altijd behoorlijk van voren passeren we een hele grote vlag, witte vlag, met dat zwarte moorhoofd, met die bandana. En dan kijk ik even achterom en dan zie ik weer een treintje aankomen tussen de auto's van ag 2 z want zojuist was er weer een probleem voor Jean-Christophe Perrault. Had er straks al lek gereden en nu reed hij opnieuw lek. Lekker voorband. En Perrault, de kopman van ag 2 z wordt teruggebracht door twee ploeggenoten. En als ik dan verder naar achter kijk, zie ik veel ploegleidersauto's, maar geen renners die momenteel terugkeren vanuit de achterhoede. We hebben even gekeken toen we naar uh, achter gingen om te kijken of we nog Argos-renners zagen. Bijvoorbeeld dekenkop. We hebben hem niet gezien. En ik heb ook de indruk dat ik geen ploegleiderswagen heb zien rijden van Argos. Voorlopig in die lange trein achter het peloton. Aan nou, peloton heeft afgelegd 127 kilometer. Heeft dus nog minder, of ja, zo'n dikke 15 kilometer te gaan tot die coach de salario. Dat is natuurlijk ook nog een scenario dat een klassemensrenner gewoon wordt geprobeerd. Nog op die laatste beklimming. Ja, vroeger zou dat wel kunnen. Maar ja, dat Sky van voren zit, zou ook mee te maken kunnen hebben... dat uh, Boris van Hagen uh, voor de sprint gaat. Ja. He, dat is natuurlijk een sprint van tweede garnituur. Maar ja, alle toppers zijn eruit. Dus wie weet uh, dat hij zijn uh, karretje eraan kan hangen. En ik bedoel, ja, de finish ligt niet bovenop. En er is altijd nog wat goed te maken in de afdaling. Ja, want, want we hebben inderdaad dat klimmetje nog. En dan gaan we nog een stukje vlak naar uiteindelijk de meet. Ja, dus uh, al wordt er verschil gemaakt. Ja, dan hebben we nog de strijd van gaan, uh, gaan de koplopers elkaar vinden. Ik bedoel, ik kan me voorstellen als je sploegmaten van, uh, van Rodriguez... Met met, met vroem wegrijden, ik noem maar een scenario... Ja, dan zul je toch je benen moeten stilhouden. Dus dat gaat ook nog meespelen. Wie mag met wie doorrijden als je al bovenop weg bent. En misschien willen ze de benen ook wel eens even testen. Even laten zien hoe het ervoor staat. kan ik me ook voorstellen als klasse-mensenrenner. Even de puntjes op die zetten. Ja, nou ja precies. Je kan al gewoon gelijk een paar seconden pikken natuurlijk. Ja, ja absoluut. Uh, ik denk wel dat het moeilijk wordt om als klasse hier gelijk al een uh, etappe te winnen. Dan, dan verwacht ik toch meer inderdaad dat het uh, toch weer samenloopt. Maar ik, ik hoop op een verrassing. Ja, ja we gaan het zien. Nog een, een kilometer of 27 is het tot aan de finish daar in Ajaccio. We gaan naar Aken, paardensport. De finale springen daar van het CHIO. Ed van der Bent met twee Nederlanders. Ja, om nog zuiverder te zijn, drie Nederlanders. In ieder geval twee die nul hadden in de eerste omloop. Er waren tot wel acht foutloze parcoursen in de eerste omloop. En die gaan in ieder geval naar de tweede ronde voor de beste achttien. En wie daar als achttiende zich net bij heeft geplaatst met één springfout en een tijdfout is Michael van der Vleuten met de VDL groep Verdi een Nederlands gefokte Hengst. Elf jaar oud. Hij was er bij de landenwedstrijd die Nederland winnend afsloot uh, niet bij. Dat was afhankelijk wel de bedoeling. Maar zijn paard voelde die ochtend uh, niet lekker aan. Heeft Dus die dag uh, is hij niet in actie gekomen. Misschien is dat al een beetje... Ja, die rust uh, heeft hem geholpen om op een uitstekende wijze hier te acteren in die eerste ronde. Je neemt overigens de fouten mee van die eerste ronde. Betekent dat we nu beginnen met de deelnemers met uh, vijf strafpunten. Dan degene met vier. Dan is er één met één strafpunt. En dan de acht uh, met... Uh, die foutloos waren. En is er dan na die beide omlopen... Uh, is er dan gelijkheid van strafpunten... zeg maar dat er dan meerdere foutlozen zijn... dan is daarvoor een barrage. En dat, uh, ja, dat zijn er meestal niet zoveel... bij deze zeer zware wedstrijd. staat echt geclassificeerd als een uh, topwedstrijd. Het evenement is het Wimbledon van de paardensport. Een begroting van 12 miljoen. 45.000 toeschouwers hier in dat stadion... die net de binnenkomst zagen van uh, Michael van der Vleuten. Ik heb het uh, begin van de middag al gezegd. 1 miljoen euro aan prijzen geldt, waarvan 330.000 euro voor de winnaar, nou het moet gek gaan wil Michael dat halen, want er moeten degenen die 0 hadden, 1 en 4 moeten allemaal uh, tot die 5 uh, punten gaan en dan volgt daarvoor een barrage, maar dat zit er niet in. Maar we gaan toch kijken wat hij met deze Verdi, het uh, paard waarmee hij lid was van het uh, zilveren team van uh, de Olympische Spelen wat hij gaat doen. Maar een onvoortuidelijk begin maakt inmiddels daar uh, een springfout en, uh, het is overigens een totaal nieuw parcours, want dat is hier zo groot dat je gewoon weer twee complete Parcoursen hier kunt bouwen. Je hoeft niets van de eerste ronde te gebruiken. En er moet toch ook tempo gemaakt worden in deze tweede ronde. En er staan ook weer zelfs maar, twee, zelfs maar liefst twee dubbelsprongen in en een driesprong. Dus parcoursbouwer Frank Rotenberger die test de paarden echt tot het uiterste. Het blijft beperkt tot nu toe tot één springfout. En er zullen best wel weer veel fouten ook in deze tweede ronde worden gemaakt. Daar, naar een van die kapitale hindernissen, een hoogbreedtesprong voor 1,55 meter. Achter 1,55 meter. En eh, van voor naar achter 1,60 meter. Dus bijna een vierkante okser. En er staan ook nog behoorlijk wat stijlsprongen. Dat zijn de hindernissen met alleen maar elementen. Planken of balken boven elkaar. Op de hoogte van 1,60 meter centimeter. Niet zoals vorige week in Rotterdam. Een, een, zeg maar een zandbodem. Maar hier is het echt nog gras. Maar met een enorme hoeveelheid drainage eronder. Er kan gebeuren hier wat er gebeurt. Men wil hier gras houden. Maar dan wel op een uitstekende manier gedraineerd. En hij finisht daar... Eh, Michael van der Vleuten met uh, helaas uh, die uh, ene springfout. En dat brengt het totaal voor hem dus op negen strafpunten... in deze openingsrit van de tweede ronde. Straks Mark Houtsager en Harry Smolders. Maar die beginnen deze tweede ronde met nul. Oh avec Radio Tour de France. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean.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 Bobby Collier en Jason Reyes samen. Lucky. Sebastio, welke ploegen zitten er vooral aan de voorkant? Ja, ik zag BMC mee voorop rijden. Cadel Evans nerveus om zich heen kijken. Wie zitten er allemaal bij mij in de buurt? Ook de mannen van Sky rijden behoorlijk vooraan. Die willen gewoon geen risico nemen. En inderdaad, wat is Froome nog van plan als ze zo meteen die haven binnenrijden van Ajacho... waar de veerboot klaar ligt, maar dames en heren niet op die veerboot gaan stappen. Want daar zit de verzamelde schrijvende pers. Daar is gewoon de perszaal. En die vaart vanavond gewoon weer door naar Calvi, naar de finishplaats van morgen. Ook de mannen van Radio Shack hebben zich vooraan genesteld. Garmin zien we daar vooraan. Katusha natuurlijk voor Rodriguez. Ze zijn er allemaal, ze proberen... ...allemaal hun werk te doen om maar een hoog tempo te ontwikkelen... ...voordat ze zo meteen gaan beginnen aan die klim van de derde categorie. De gele truidrager inmiddels op 8 minuten en 50 seconden. De gele truidrager ook op een gele fiets, een geel stuurlint. Ja, Marcel Kittel, hij doet het rustig aan. Natuurlijk, hij zou in deze etappe inderdaad niet zijn krachten moeten vers verspillen. En ook daar, in die groep, ja, het is een behoorlijk grote groep geworden... Hoor. ...daar zitten al die sprinters bij elkaar die niet meedoen zo meteen... Met het echte werk, met de strijd om de etappezege hier in Ajaccio. Achteraan het peloton, wat zie jij, Sebas? Ik keek net uh, naar de bot naar het ploeggenoot natuurlijk van uh, Peter Sagan. Nu nog even wat bevoorrading kwam halen. Nu mag dat nog. laatste 20 kilometer mag dat dan officieel niet meer. Maar uh, uh, dat duurt trouwens niet meer zo lang voordat we die laatste 20 inrijden. Maar misschien dat ze vanwege de weersomstandigheden. Want het is uh, behoorlijk uh, warm toch wel. Gewoon een lekker temperatuurtje. Dik in de 20 graden vandaag. Met die strak blauwe lucht en de zonneschijn op Corsica. Misschien dat ze dat uh, nog wel even een beetje uh, oprekken. Hij gaat uh, de bevoorrading brengen naar Sagan. En dit seizoen hebben ze nog wat nieuws bedacht in de tour. Op iets meer dan 20. 20 kilometer voor het einde. Een zone waar iedereen zijn bidon kan dumpen. En dat wordt dan opgeruimd door mensen van de organisatie. Nou, in die zone gooide werkelijk waar niemand een bidon weg. En wat zie ik nu voor me? Links, rechts, links. Overal vliegen de bidons om onze ons om oren. Iets meer dan 20 kilometer nog te gaan voor het peloton. Dat bevalt me toch ook wel als iets moet dat je het dan juist net niet doet ofzo. Uh, dat vind ik wel mooi. Uh, goed, uh, dit is de stand van zaken. Dus nog 20 kilometer te gaan tot aan de finish. Daar het uh, peloton. Uh, ja, een groot deel van het de peloton dus aan die voorkant. De groep met de gele trui op 8,52, maar liefst. Marcel Kittel. Ik denk dat hij die gele trui vandaag uh, moet afstaan. En we hebben natuurlijk nog het, uh, het paardrijden daar in uh, Aken, het CHIO. Met nog twee Nederlanders straks die aan de bak moeten Mark Houtzager en Harry Smolders. In het vervolg van Radio Tour. Radio Tour de France. Er staat een tafel onder een boom. voor een oud boerenerf. Fototoestel ligt erop. naast de flessen wijn en het stokbrood. De documentaire. Het Frankrijk van de Tour. Bonjour. Is arrive. Oui. Jeroen Wielaard op zoek naar verhalen van buiten de koers. Het is zeker dat ze komen, maar het is wel wachten.